6 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Luchtvaartmaatschappij American Airlines heeft een geschikking getroffen... met een bedrijf dat zijn hoofdkantoor had... op de bovenste verdiepingen van het World Trade Center in New York. Financieel dienstverlener Cantor Fitzgerald verloor 658 van zijn bijna 1000 werknemers... bij de aanslagen met gekaapte vliegtuigen op 11 september 2001...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 Tienduizenden Zuid-Afrikanen hebben gisteren te vergeefs in de rij gestaan om langs de opgebaarde Nelson Mandela te lopen. Het lukte de autoriteiten niet om alle wachtenden langs de baar te leiden. De rij was gistermiddag kilometers lang. Er werd water uitgedeeld en handelaars verkochten eten en Mandela souvenirs. Sinds woensdag zijn zo'n 100.000 mensen langs de baar van Mandela gelopen.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 Goedemorgen en welkom bij dat laatste uur van Woord. En dat is nog een heel uur vol onvoltooide dingen... Liedjes, levens, schrijfsels en wat dan niet meer. We hebben al heel wat langs horen komen vannacht. Want wij zitten hier al vanaf twee uur. Oh nee, Hans, die zit er al vanaf kwart voor twaalf volgens mij. Goed, we hebben dus van alles langs horen komen. Waaronder werkloze academici na jaren studeren geen baan. Een onvoltooid afscheid bij een vermissing sinds 1985. onvoltooide momenten hoorden we net langskomen in de sport. Terwijl de winst voor het grijpen lag. En... Uh, een kist vol schrijfsels en krabbels van weilenschrijver Fernando Pessoa. En dan is er natuurlijk ook nog, en niet in de laatste plaats, wetenschap. En dat is en blijft natuurlijk altijd onvoltooid. Wetenschap vaak vergt dat ook ontzettend veel voorbereiding. En als het er dan op aankomt, dan zijn er altijd wel weer omstandigheden... waardoor het net weer even wordt uitgesteld. Maar is dat ook afstel? Kunnen we ooit overleven in de ruimte? Ruimtevaartorganisatie NASA vraagt zich dat serieus af. Maar vindt het, voordat de koffers gepakt worden, wel fijn om te weten of onze hersenen zo'n lang verblijf in de ruimte wel aankunnen? Al dus riep NASA wetenschappers in de jaren negentig op om onderzoeksvoorstellen rond dat thema in te dienen. De beste zouden worden uitgevoerd op een van de space shuttlevluchten. Een project van de Radboud Universiteit in Nijmegen kwam door de selectie. En de vers aangestelde jonge neurobioloog Bianca Kramer mocht het voorbereiden. Het project hield in dat we gingen kijken naar uh, het klauwpadden. Een, bepaalde, een soort kikker. Die, waar we al heel veel van wisten van de ontwikkeling van de hersenen... en hoe de hersenen invloed hadden op hormoonregulatie via de hypofyse. Een hypofyse is een klein kliertje, kliertje in, in, de, de in de hersenen. Ja. ja, wat wij mensen ook hebben... Bij de klauwpadden reguleert het uh, achtergrondadaptatie. Dus als je ze op een zwarte achtergrond zet, worden ze langzaam zwart. Op een witte achtergrond worden ze langzaam wit. Een soort kameleon. Precies, maar dan veel langzamer. En dat proces, hoe dat gereguleerd wordt in de hersenen en de hypofyse... dat was het, uh, het modelsysteem in Nijmegen. Ja, hoe flikt hij hem dat? Hoe zeg maar? flikt hij hem dat, ja. En hoe, hoe ontwikkelt zich dat? Dus van zo'n klein larfje, hoe ontwikkelt dat hele systeem zich? En dat is toen als modelsysteem gebruikt... om te kijken naar de invloed van gewichtloosheid op hersenontwikkeling. En dan word je aangesteld en mm -hmm. dan, nou, dan werk jij aan het, het toekomstige ruimteonderzoek... van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ja. ja. En in de praktijk betekent dat vooral heel veel technische problemen oplossen. Want hoe we daar normaal mee werkten, dat ging in grote aquaria... En ja, in de ruimte moet dat allemaal in hele kleine bakjes... en het moest allemaal uitgezocht worden hoe dat precies ging... Uh, wat voor licht je daarmee nodig hebt. Want je kan je voorstellen, die achtergrondadaptatie... Dat verschieten van kleur. Dat verschieten van kleur, dat gaat om. daar moet wel licht voor zijn. Als het helemaal donker is, dan gebeurt dat niet. Nee. Maar in de ruimte moet je dus ook speciale lampjes hebben om dat te doen... En die lampjes waren dan niet in alle kleuren. Dus we hebben heel veel moeite gedaan bijvoorbeeld om te kijken... welke lampjes dan precies goed waren. Om precies dat, dat het systeem in elk geval werkte. Dat die beestjes zich wel goed gingen aanpassen aan de achtergrond. Want anders konden wij nog niks. Dat proefje duurde een paar dagen. En daarna moesten de beestjes gefixeerd worden. Met een bepaalde vloeistof om ze goed te houden. Om na afloop op aarde weer te kijken wat er precies allemaal gebeurd was. Dus ze werden doodgemaakt, ze werden maar, maar ze moesten niet gaan rotten. Precies, ja. ja. En de normale stofjes waar we dat mee deden, op aarde, dat mocht niet in de ruimte. Omdat dat, um, dat kon in de, in de lucht daar komen, in de shuttle. Ja, dat wilden ze natuurlijk niet. was vluchtige stof. stof. Ja. Dus daar moesten we ook een alternatief voor bedenken. En dus helemaal uittesten of dat wel goed genoeg werkte voor ons experiment. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Vooral de eerste twee jaar van mijn promotieonderzoek is daar heel veel tijd uh, in gaan zitten. Gewoon simpelweg uitzoeken... hoe kan ik het experiment in hemelsnaam uitvoeren? Ja, eigenlijk. precies. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het natuurlijk een beetje eng is. Normaal gesproken bedenk je je, ontwerp je je onderzoek... en dan doe je het zelf, misschien samen met iemand. Dus dan kan je zelf bijsturen als het even niet goed gaat. Ja. Maar in dit geval heb je heel lang ben je mee bezig geweest... om alles zo te organiseren dat het kan in zo'n space shuttle. Dat het onderzoek daarin kan worden uitgevoerd... Ja. En dan laat je het los. Dan zie, dan zie je hem zo gaan. Dan denk je, nou, God zegene de greep. Ja, en dan is het echt afwachten of het, uh, of het goed gaat. En als het niet goed gaat, dan kan je het niet zomaar even overdoen. Nee, twee jaar weg. Twee jaar weg, ja. Het is een, uh... Ik kan me ook voorstellen dat het ook voor de, voor de astronauten... die dat moeten doen, een hele grote verantwoordelijkheid is. Zijn wel... ja, je weet gewoon dat daar mensen heel lang aan gewerkt hebben. Zouden er nog meer onderzoeken meegaan met die vlucht... Ja, zeker. Dat is altijd zo. Oorspronkelijk waren wij onderdeel van uh, NeuroLab, heette dat. Het was een speciaal programma van NASA... helemaal gericht op hersenonderzoek in de ruimte. Dat is een tientallen experimenten zouden gedaan worden. Uiteindelijk zijn wij niet meegegaan met die vlucht... vanwege technische beperkingen. Dus het is heel lang ook eigenlijk onzeker geweest... met welke vlucht we nou mee zouden gaan. Dat werd telkens uitgesteld... En uiteindelijk is dat ook de reden waarom het uiteindelijk helemaal niet door is gegaan. Want we zaten te wachten op een, op een vluchtmogelijkheid. En toen kwam de ramp met Columbia in 2003, die explosie. En daarna is het hele, de programma heeft drie jaar stilgelegen ongeveer. En daarna is de nadruk heel erg gelegd op het bevoorraden van het ISS. En was dus gewoon minder ruimte voor, voor dit soort experimenten. En dan zat je met je hele kleine aquaria en ja, met de lampjes. En met alle schroefjes en de lampjes en de kleine spuitjes. en de... ja Wij zouden ook meegegaan zijn naar de locatie waar, waar de specialt omhoog zou zijn gegaan. Om daar ter plekke alles voor te bereiden. En die hele proefopzet dus helemaal mooi af te maken en aan te kunnen leveren om mee te gaan. Ja, dat was heel erg leuk geweest. Weet je of er ooit überhaupt nog onderzoek is gedaan rond die vraag... van hoe ontwikkelen hersenen zich in de ruimte? Met zeeegels is er... vlak voordat wij begonnen is er ook gekeken. Zebra visjes zijn volgens mij ook. Daar waren plannen voor in elk geval. Kleine wormpjes zijn de ruimte in geweest. En dat waren ook de enige die na de explosie van de Columbia... die zijn nog teruggevonden, levend. Wat? Ja. De hele ruimtevirus ontploft en de ja. wormpjes hebben het overleefd? Ja. Is die miniatuuropstelling die je uiteindelijk hebt gemaakt... Ja? Is, zodat die in die shuttle past, ja? is die er nog? Ik heb hem niet. Ik zou... Het zou kunnen dat hij nog wel ergens is. Dan kunnen ze dus nog qua... Misschien qua materiaal. Kunnen ze misschien nog ooit? Ja. Wellicht. Misschien... Dus toch nog ooit dode, maar niet rottende klauwpadden in dit uh, experiment. Dit was een fragment uit Labyrinth Radio. En Remy van den Brand was in gesprek met Bianca Kramer. En dit ging dus uiteindelijk na heel veel inspanningen dan toch niet door. Bianca Kramer die is uiteindelijk wel gepromoveerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tussen... Het begin en het einde zit dus het onvoltooide. Maar wat is er eigenlijk te zeggen over dat wat niet af is? Of misschien wel nooit afkomt? Kan bijvoorbeeld een schrijver praten over een writersblok? Of kun je iemand interviewen over een carrière... die bijvoorbeeld in de kiem gesmoord is... en daardoor nooit echt af is gekomen? Trouwens, wat is dat precies? Dat onvoltooide is een verandering bijvoorbeeld ook iets onvoltooids? Of gaat bijvoorbeeld het onvoltooide alleen maar over dingen die niet klaar zijn, zoals een spoorlijn? Dat is heel zichtbaar, die ineens ergens eindigt in het open veld of een stukje stelweg dat schijnt te bestaan, <lacht> houdt gewoon ergens op. Daarover hebben wij het in ieder geval in woord hier bij de VPRO op Radio 1. Beginnen met een lied en dan niet door kunnen gaan ofwel het niet af kunnen maken. Ja, dat resulteert dus. Ook in iets onvoltooids. NCV's Casa Luna besteden er in maart van dit jaar aandacht aan. Onvoltooide liedjes. tranen op het huilen is opeens gestopt oh ik lees het verkeerd ik begin opnieuw op een dag dan zijn je tranen op en waar ze bleven weet je niet het huilen is ineens gestopt en je voelt geen verdriet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 En toen waren er wel wat uitzonderingen. Zelfs George Baker heeft een aantal onvoltooide liedjes. <laughs> um, Herenmuzikanten, wat gaan we nu krijgen? Um, een, een schetsje van mij, ja. wat ik niet afgemaakt heb. Een klein stukje uh, geconstrueerde akkoorden met een melodielijn... met eigenlijk maar een heel kort zinnetje wat herhaalt. Ik heb het gewoon niet afgemaakt. Maar ik, had, ik heb er wel al een aardig goed gevoel over... Of zo. <laughs> Ruud, Ruud, we zijn heel benieuwd naar, uh, naar jouw uh, onvoltooide nummer. Laat maar komen. Silence. ja, dat was heel snel van toepassing op dit nummer. Nathan vecht in Casaluna van maart dit jaar met uh, liedjes. Samen met Amir Swaap, Ruud Houweling en Sietse van Gorkum. Die uh, laatste, die hoorden we even op viool. Het ging over onvoltooide, onvoltooide liedjes. Die zijn wel allemaal heel lekker kort. En, en uh, als je van gesproken woord houdt, is dat dus een, een groot voordeel. Misschien komen we later nog wel even terug op die uh, onaffe liedjes. Het is um, bijna 18 minuten over 6. U luistert op Radio 1 naar Woord bij de VPRO. en. We buigen ons deze week dus over het onvoltooide. Een heel leven dat onvoltooid blijft. Malcolm X had het zelf eigenlijk al in de gaten. Hij was een van de Amerikaanse leiders en woordvoerders van de Nation of Islam. Een religieuze en politieke beweging die suprematie van het zwarte ras predikt. Hij werd wat milder en later sprak hij zich vooral uit... voor raciale gelijkheid. Een roerige en criminele jeugd, waarna hij zou uitgroeien... tot een van de prominentste, militantste zwarte nationalistische leiders... van de Verenigde Staten, die wereldwijde bekendheid verwierf. Een onvoltooid leven en een onvoltooide strijd. En dat had hij dus, zoals gezegd, zelf al in de gaten. De acteur Erik Plooyer geeft gestalte aan hem... in het nu volgende klankbeeld uit 1967. Het is een monoloog van Malcolm X aan het einde van zijn leven. Hij overziet zijn jeugd als Malcolm Little... en zijn latere strijdbare leven. En ja, moet dus concluderen dat hij zijn missie waarschijnlijk niet zal voltooien. Hij voelt dat hij voortijdig zal worden vermoord. Toen ik nog klein was, hoorde ik van mijn vader telkens weer de woorden... Back to Africa, back to Africa. Ze nestelde zich in mijn geheugen, hoewel ik niet wist wat ze betekende. Mijn vader, Reverend Earl Little uit Ranaldon, Georgia... was zo zwart op mijn schoenen. Mijn West-Indische moeder, Mrs. Little uit Grenada. Zo blank als mijn tanden. Ik was trots op mijn moeder, mijn blanke moeder toen ik nog klein was. Herinner me een blanke, een roodbruin kind op haar arm, met rossige krullen in een spiegel weerspiegeld. Die blanke was mijn moeder, Mrs. Little uit Granada. Dat roodbruine kind met rossige krullen was ik, Markham Little. Ik was trots op mijn moeder, op haar blanke huid en haar gladde haar. Ik begreep niet dat zij er niet trots op was. Ook niet trots erop de vrouw te zijn van Reverend Earl Little uit Reynolds in Georgia, al was hij zo zwart als mijn schoenen. Bang was mijn moeder, mijn arme moeder, voor de Ku Klux Klan die ruiten in insloeg en mensen overhoop schoot die een andere huidkleur hadden, mannen en vrouwen. U hoeft niet bang te zijn, zei ik tegen mijn moeder. U bent een blanke. U bent de vrouw van Reverend Earl Little uit Reynolds in Georgia. Op een nacht gebeurde dan wat mijn moeder had gevreesd... dat ik nooit zal vergeten. Er klonk geschreeuw, stappen buiten, het licht van toortsen... fluiten en geroep en schoten door de ruiten. Mijn vader schoot terug, maar ons huis brandde neer. Nu nog hoor ik het soeven van vlammen, het knetteren van hout. Zie het vuur en de rook door de dakspan te lekken. Zie het lijkwitte gezicht van mijn moeder, Mrs. Little uit Granada... en het asgrauwen van mijn vader... Reverend Earl Little uit Reynolds in Georgia. Brandt. Maar de buren verroeren niet. Slapen. Of fijn te slapen. En de politie komt. En de brandweer komt. Maar verroert geen vin. Nooit was ik bang geweest. De angst van mijn moeder had ik nooit begrepen. Nu was ik bang. De Ku Klux Klan en het zwarte legioen was nu voor mij meer dan een naam of een schrikbeeld. Met een enkele koffer die we hadden geleend van behulpzame vrienden vertrokken we ochtends naar een andere stad... in een lange trein die overal stopte. Ik keek naar buiten, verheugde me over de reis... verheugde me op de nieuwe gezichten in onze nieuwe woonplaats... twee mijlen buiten Lansing, in de stad Michigan... waar mijn vader ons een huis bouwde met zijn eigen handen. In Lansing bezocht ik de school waar alleen Blanken waren. De meester en de kinderen die mijn broer en mij nigger noemden... of ook wel Darkie, maar zonder kwade bedoeling... Ze lieten ons begaan, omdat we in die buurt de enige negers waren. Ik speelde met de anderen, vocht met hen... dacht nauwelijks meer aan vernedering en achtervolging. Met een takje trok ik kringen in onze moestuin. Ten midden van die kringen ging ik staan. Strekte mijn arm uit, draaide in het rond, wees naar huizen en mensen. Want alles was van mij. Ons huis en de kerk, de school en het kerkhof. Daar in de buurt van Lansing, in de staat Michigan. Ik stond op een brug... Zag mezelf in het water. dacht trots. Dat ben ik. Malcolm Little uit Omaha. Ik commandeerde de jongens op het schoolplein... omdat ik de zoon was van Reverend Earl Little uit Reynolds in Georgia... en zijn blanke vrouw Mrs. Little uit Granada. King Little. Little King, schreeuwden de jongens. De meisjes gilden van het lachen en schreeuwden... Big Red... En ik lachte mee, schreeuwde mee, harder dan zij. Schreeuwde zelf big Red en wees op mijn haar. Schreeuwde big little, big Red little en little big Red En hurkte neer om hem te tonen hoe klein ik was. Ik hield van mijn moeder. Het speet mij dat ik donker was. Donkerder dan zij. Al was mijn huid lichter dan die van mijn broers en zusters. En die van mijn vader van Reverend Earl Little uit Reynolds in Georgia... die ik begon te haten om zijn pikzwarte huid en zijn donkere ogen. In hem haatte ik mij. Mij haatte ik in hem. Verweet hem mijn donkere huid. Zonder hem, dacht ik toen, zou ik blank zijn geweest, zoals mijn moeder. Zonder hem zouden de jongens op school en op straat niet omheen grijnzen... de volwassenen niet ware glimlachen of meer over het hoofd zien. Tot op een dag dat ik weer gepocht had met de blanke huid van mijn moeder... en met haar gladde haar Frank Brown mij toeschreeuwde... dat mijn moeder, Mrs. Littler Granada... het kind was van een blanke vader en een zwarte moeder. En dat haar blanke vader, die zwarte moeder... toen ze nog heel jong was, aangerand had. Haar een kind had gemaakt. Een blank kind. Mijn moeder, Mrs. Littler Granada, waar ik zo trots op was. Hij zei het met lelijke woorden, maakte de grimassen bij... bracht allen aan het lachen. Ik lachte niet voelde een razende woede, balde mijn vuisten, vloog op Frank af... en Frank bleef stilstaan, vocht met mij, tot we beiden bloeden en hijgend en kwijlend, verblind van zweet en bloed... alleen nog in het wilde weg met onze vuisten sloegen... en ons niets meer aantrokken van het ophitsende geschreeuw van de andere jongens... en het gekrijs van de meisjes. Op die middag sloop ik de achterdeur binnen van ons huis ging rechtstreeks naar mijn moeder, vroeg haar rekenschap... er altijd nog overtuigd van dat Frank het verzonnen had. Maar ik zag het dadelijk, aan haar schichtige blik... nog voordat ze haar mond opende om mee uit te schelden... nog voordat ze haar hand optilde om mij te slaan. Ik wachtte niet, rende de keuken in... waar een bespikkelde spiegel boven de waterkraan hing... staarde in het glas, zag mijn gezicht als er uitslag geschomde... zag druppels glinsteren op mijn voorhoofd, op mijn brede neus half gestolde druppels bloed... en zag voor het eerst dat mijn huid gebleekt was door het bloed van de blanke... die mijn grootmoeder had verkracht toen ze nog heel jong was. Zelf nog een kind, gedoemd al een kind te baren. Een blank kind, een gehaat kind, zoals ik aannam. Mijn blanke moeder, Mrs. Little uit Granada... op wie ik trots was geweest en die ik nu haatte... omdat ze de huidskleur had van haar blanke vader... van de aanranden van haar moeder, van die onbekende blauwoogige duivel... In haar haat ik hem. In haar haat ik nu mij. Zij was door hem, ik door haar geschonden. Dat was de waarheid. Nu kende ik de waarheid. Haat ik mij. Haat ik elke druppel blank bloed. Elke druppel aanrandersbloed in mij. Elke haar op mijn hoofd, die rood was in plaats van zwart. Het was nog kort geleden dat ik met een takje kringen had getrokken in onze moestuin. Dat alles van mij hoorde. Alles wat ik zag. Ons huis en de kerk. De school en het kerkhof daar in de buurt van Lansing, in de stad Michigan, van mij. Markum Little uit Omaha. Nu was ik een ander geworden. Binnen enkele minuten, een ander geworden. Vernederd, besmeurd. Ik rukte de spiegel van de muur. Nooit meer keek ik samen met mijn moeder in de spiegel. Want ik haatte dat blank, naast dat roodachtig bruin. Ik meet mijn moeder, meet haar nabijheid. Lag s'nachts urenlang wakker. Staarde in het donker, voelde me woede... Als koorts in mijn aderen. Vreesde te stikken van onmacht. Van gekrenkt zijn. Ik leerde zoals negen jongens leren. Bezeten van eerzucht. Was de beste van de klas. Maar had nooit een vriend. Haatte de meester en mijn klasgenoten. Snakte naar een verandering. Naar weer een verhuizing. Ver weg waar niemand ons zou kennen. Er was een vrouw in Lensing Die medelijden met me had. Die snoep in mijn hand stopte of fruit dat over was gebleven. Het was een marktvrouw met blanke huid... maar met dikke lippen en bruine ogen. De dochter van een blanke, zoals mijn moeder. Ik nam niets van haar aan, gooide het fruit op de grond... liet het er zelf oprapen. Haar schelde dit mee deugd. Was beter dan deernis. Op een dag dat mijn vader mij berispte... besefte ik opeens dat ik van hem was gaan houden. Dat ik trots op hem was. Zoals eerst op mijn moeder. Trots op Reverend Earl Little uit Reynolds in Georgia, Want hij was zwart. Zo zwart als mijn schoenen. Geen blank bloed was in hem. Hij was een gestudeerd man. En hij preekte haat tegen de blanken. Spoorde zijn broeders aan tot terugkeer naar het land van herkomst. Het uur van verlossing voor Afrika zou slaan. Zou komen als een storm. Veel negers jubelden. Schreeuwde: Right, sir, and praise the Lord. Vertrouwde mijn vader, had een ontzag voor hem. De Blanke niet. Die vreesde zijn invloed op de goede nikkers. Maar dat moest veranderen. Daar zou ik voor zorgen. Al was ik nog jong. Ik, Markham Little uit Omaha. Reverend Earl Little uit Reynolds in Georgia zou ook door Blanken met eerbied worden gegroet, door Blanken hoffelijk worden bejegend. Ik smeed de plannen hoe ik het hun zou bijbrengen. Hoe ik hen ertoe zou kunnen dwingen. Maar voordat ik wist hoe... werd mijn strijdvaardige vader... Reverend Earl Little uit Reynolds in Georgia... doodgevonden op straat. Overreden naar mijn zij. Maar volgens mijn moeder en mij... doodgeknuppeld en op de tramrails gelegd... door het zwarte legioen. Door Blanken die hem haatten... omdat zijn huid zwart was. Die hem vreesden omdat hij de negers bewust maakte van hun recht. En misschien ook omdat hij voor een winkel spaarde, omdat hij geld wilde verdienen voor zijn gezin, zoals zij, in plaats van te leven van de collecte, zoals eerst in Omaha. Nadat mijn vader dood was, en we aldoor armer werden, en mijn moeder verwarder, vertrok ik ten slotte naar mijn halfzuster Ella, die in Boston woonde en er trots op was een Negerin te zijn. In dwaalde ik door de slums en het ghetto van Roxbury. Werd er schoenpoetsen, begon te drinken en marihuana te roken. Ik werd keuken en slaapwagenboy op de route Basten New York. Ik zag eindelijk Haarlem, waarvan ik gedacht had dat het mijn ware te huis zou zijn. Hier woonden immers mijn zwarte broeders en zusters bij elkaar, zodat de een de ander kon beschermen. Maar ook Haarlem was geen paradijs. Ook daar leefden mensen die elkaar belogen en bedrogen. Elkaar het brood uit de mond stoten. zwarte die zwarte het leven zuur maakten. zwarte die elkaar benijden en bedrogen. Elkaar een beentje lichten. Elkaar vermoorden om een halve dollar. Haarlem was paradijs en hel tegelijk. Je vond er genot en zonde. Vroomheid en misdaad. Sluwheid en waanzin. Ook onder de jongeren heerst een harde wet. Ieder zorgde voor zichzelf. was bedreven de kunst van weinig werken en veel verdienen. Van hen leerde ik liegen en stelen. Ik loog en stal omdat het onchristelijk was... Het was als een schop tegen de kerk en de kerkelijke die een blanke christus vereerde... die zich niets aan ons gelegen liet liggen. Vandaar dat het liegen en stelen mij gelukkiger maakte dan mijn leermeesters... die alleen maar uit honger roofden, uit nood leugens verkochten. Ik deed het uit passie, uit haat. Ik deed het om mijn grootmoeder te wreken. De vernedering, het verdriet, haar aangedaan door een hoogmoedige, niemand ontziende blanke. Om mijn moeder te wreken, die krankzinnig was geworden door angsten en zorgen die haar eigen kinderen niet meer herkende... in het gesticht van Kalamazoe, waar ik haar af en toe zag. Haar, Mrs. Little, uit Granada. Ik stal geld, cocaïne en marihuana... voor mezelf om me te verdoven, voor anderen om er rijk door te worden. Want rijk zijn is het enige waardoor een neger zichzelf kan respecteren... en respect kan afdwingen, meende ik toen. Vandaar dat ik van alles deed voor alles te vinden was wat dollars opleverde. Ik werd bewaker van nachtclubs, lokte klanten naar een bordeel... liet hoeren voor me werken, blanke en zwarte. Toen de zaak niet meer vlotte, na de economische crisis... en na de rellen in Harlem, waardoor de blanke schrokken... en er niet meer kwamen, oefende en bekwaamde ik mij... in het insluipen in huizen, het openbreken van deuren en kasten. Werd ik leider van een gang die Boston onveilig maakte... Ik was een van de moedigste, De jongen die altijd de zwaarste taak op zich nam. We maakten veel buit. Maar werden tenslotte betrapt. Gepakt en veroordeeld. Ik werd veroordeeld. Tot tien jaar tuchthuis. Nooit had ik gedacht... dat het zover zou komen. Alleen door niet bang te zijn... had ik zoveel durven wagen. Nu het gebeurd was voelde ik mij als een gekooide vogel... daar in de gevangenis van Charlestown. Snak snakte naar lucht, naar ruimte. Voor het eerst was ik nu in de macht van Blanken... vernederd door hen die ik had willen vernederen. Ik, Malcolm Little, uit Omaha. Ik wist nu pas dat mijn haat... met de kracht had geschonken het leven verder te leven. Dit vervloekte leven dat alleen draaglijk is... in de roes en de verdoving door drank bijslaap en doop. Nu ik geen kans meer zag met te verdoven of de mijnen te wreken... leek me de enige uitkomst er een eind aan te maken. Want tien jaar zijn lang voor een man in een cel. Een halve eeuwigheid. Maar voor de God die ik verlaten had... omdat hij zijn handen niet aftrok van blanke misdadigers... werd mij een andere God geschonken. Een God die mij hielp. Die mij zelfs in de cel niet heeft vergeten. Hij gaf me een lotgenoot die mijn leven veranderde. Mijn ogen opende voor wat ik nooit had gezien. Geld is macht, had ik gemeend. Hij leerde mij dat weten meer is dan geld, boeken belangrijker zijn dan dollars. Door hem leerde ik dat er nog een andere wereld bestaat... dan die wij zien en horen. Ik leerde inzien dat ik te weinig wist... dat het belangrijk is te kunnen overtuigen met woorden, met argumenten... met stellingen, met citaten. Ik nam de proef, kopieerde een woordenboek van A tot Z... om te zien hoeveel ik ervan kende... Oefende mijn geheugen. Prentte mij termen in die me nuttig leken. Vaktermen en vreemde woorden. Las boeken. En de muren en tralies verdwenen. Ik was vrij. Was buiten de gevangenis. Wij lazen beide. Mijn metgezel en ik. We praten over het gelezen. En de gevangenisgeestelijke begon op mij te letten. Bracht gunstige rapporten uit. Over mij. Markham Little uit Omaha. En de god van Elia Mohammed, de leider van de black muslims... hielp en beschutte mij. Ik kwam vrij op erewoord. Zodat ik kon doen wat ik verkoos. Kon gaan waarheen ik wou. Ik ging naar Elia Mohammed, Werkte met hem samen. Werd zijn vertrouwde. Zijn rechterhand. Jarenlang diende ik hem en zijn beweging. En evenals hij en de leden van zijn beweging, deed ik afstand van mijn achternaam. Noemde ik me alleen nog Markham X. Want ik wilde niet langer de naam dragen van een van die blanke duivels... die al aan mijn voorouders hun eigen naam hadden gegeven. Mijn arme voorouders, die als slaven van Afrika naar Amerika werden gevoerd. Tegen hun zin. Want ook toen al hadden de blanken de macht... buiten zij de negers uit om dollars voor hen te verdienen. Om rijke planters te kunnen worden. Rijke industriëlen... En zelfs in het Witte Huis de scepter te kunnen zwaaien. Mij vielen de schellen van de ogen. Veel scherper zag ik nu de oorzaak van alle vijandschap tussen ons en de blanken. Zag in dat het dwaas was samen te willen leven met blanken. Er was vijandschap tussen zwarten en blanken, zoals tussen wolf en schaap. Alleen verwijderd van elkaar zouden we in vrede kunnen leven. Daarom stelde ik de eis dat wij negers drie staten toegewezen zouden krijgen. Drie staten voor ons, waar geen blanke ons iets zou kunnen bevelen. Ons zou kunnen vernederen, ons iets zou kunnen wegnemen. Waar wij recht op hebben, zoals alle mensen op aarde. Ik wist dat ik gelijk had. Allah zelf gaf mij een teken. Hij liet in Frankrijk een vliegtuig vergaan met 121 blanken uit Georgië. Hij verhoorde ons gebed... Vernietig zoveel mogelijk van hen. Laat hun kinderen sterven of kreupel worden. Door polio en andere ziekten. An eye for an eye and a tooth for a tooth. En als toegevendheid en goede wil niet helpen... en geen stembiljetten en geen overtuigende woorden... dan zullen zij de taal van de kogels moeten leren verstaan. Duizenden waren het met me eens. Duizenden juichten mij toe. Maar er waren ook velen... die mij niet konden volgen. Die mij uitscholden. Beweerden dat ik apartheid voorstond. Zoals de blanken in het zuiden. Ook Elijah Johamed... kon of wilde mij niet begrijpen. Tot mijn oprecht verdriet... was hij niet de man waarvoor ik hem had gehouden. Waarvoor anderen hem hielden. De afgezand van Allah want hij schomt de wetten die hij zelf had voorgeschreven. Daarom verliet ik Elia en zijn beweging. En vanaf die dag hebben hij en de zijne mij achtervolgd en bedreigd. The die is sad. Malcolm shall not escape. Ik ben op mijn hoede. Maar niemand ontsnapt aan zijn lot. Ik stond weer alleen... Zoals jaren geleden. Maar ik gaf het niet op. Verzamelde geestverwanten om me heen. Stichtte met hen samen... een nieuwe beweging. Voor Afro-Amerikaanse eenheid. Een beweging voor de verwezenlijking... van een constructief programma... van mensenrechten. We waren een kleine groep. Te klein om ons doel te bereiken. Daarom... Zocht ik hulp bij onze broeders in Afrika. Bleef vijf weken bij hen om te zien hoe zij leven. Ontdekte toen pas de ware islam. Trok met duizenden pelgrims naar het heilige Mekka. Ontdekte weer eens dat ik me vergist had. Dat het niet waar was dat alle blanken ons negers haten. Dat alle blanken misdadigers zijn. Ik sprak met mijn broeders over mijn nieuwe ontdekking. Maar er waren te velen die mij niet begrepen... nog niet konden en wilden begrijpen. Ik wist dat er onder mijn zwarte broeders... al de Judas-school die mij zou verraden. Het is waar. Ik heb soms gefaald. Heb me vaak vergist. Gezondig toen ik jong was. Maar vergissen is menselijk... Door fouten leert men. Als men zijn vergissingen inziet, zijn fouten toegeeft. Ik heb mijn vergissingen ingezien. Mijn fouten gaf ik toe. De zonden die ik beging, kan niemand mij verwijten. Want toen ik ze beging, kende ik geen andere godsdienst... dan die mijn vader had beleden de godsdienst van christenen die de dood beminnen, assese preken, terwijl ze in weelde leven, hun medemens kwellen, oorlogen voeren. Omdat hun God al hun zonden vergeeft, hun Christus hun zonde op zich heeft genomen, al voordat ze werden begaan. Misschien zondig ik nog eens. We gaan nieuwe vergissingen... De mens kan de toekomst niet zien. Niet weten wat komt. Maar zolang hij leeft... kan hij zichzelf op de vingers stikken. Zijn opinies herzien. Alleen daarom, vrienden... niet uit vrees voor de dood... zou ik willen blijven leven. Niet uit vrees voor een gewelddadige dood de dood van mijn vader, Reverend Earl Little uit Reynolds in Georgia... en van vijf van zijn broers. Ook niet ter wille van Betty, die ons vijfde kind verwacht. En niet ter wille van onze kinderen. Want voor hen kan mijn dood alleen maar een aansporing zijn... om later te strijden zoals ik deed. Malcolm Little uit Omaha. Om de overwinning te helpen behalen, wat mij niet zal zijn gegund... Ik weet dat mijn dagen geteld zijn. Geweld zal er een eind aan maken. Reeds hebben brandbommen ons huis verwoest. Niets als het leven konden wij redden. Betty, de kinderen en ik. Ik weet wie die bommen hebben geplaatst. Weet ook wie mij daarvan beschuldigt, ze zelf te hebben geplaatst. Om hem te kunnen beschuldigen. Terwijl iedereen weet dat ik me bekeerd heb... Dat ik niets verkeerds meer zal doen. Dat ik leven wil. Nog lange tijd leven en strijden. Maar nog eens. Niemand kan zijn lot ontlopen. Nog eens. Ik ben bereid het op mij te nemen. Zelfs al zou ik door de hand van mijn zwarte broeders moeten sterven. Omdat mijn dood een teken zal zijn. De wereld wakker zal schudden. En overtuigen van onze onverzettelijke wil, van de gegrondheid van onze klachten, van de rechtvaardige zaak die wij voorstaan, negers en blanken, zonder haat tot elkaar. Daarom zeg ik het al bij voorbaat: gij die mij zult doden, ik vergeef u. Smeek u. Vergeet de geschillen tussen ons. Het verschil tussen uw mening... en mijn mening. Tussen uw programma en het mijne. Er leiden vele wegen... naar hetzelfde doel. Ik sta aan de rand van het leven. Aan de rand van de afgrond. Ik zie dingen... die jullie nog niet kunnen zien. Ik weet wat ik nooit heb geweten. Ik zeg het nog eens. Strijd samen, broeders. Blanken en zwarten naast elkaar. Want alleen door onverdeeldheid zijn we sterk. Door eensgezindheid behalen we de overwinning. Salem alike. Een monoloog van Malcolm X door acteur Erik Plooyer... gestalte gegeven in 1967. De prominente zwarte leider werd in 1965 vermoord, 39 jaar oud. Een totaal onvoltooid leven en dus ook een onvoltooide strijd. En ik weet niet hoe het u vergaan is, maar ik vond op de een of andere manier... de urgentie waarmee Erik Plooyer dit wist neer te zetten... En, en daarnaast ook invoelbaar wist te maken, vond ik heel erg bijzonder... Ja, het is, een, het is een heel mooi document. Onvoltooidheid, daar gaat het over. Daar heeft het woordteam zich ingestort in die onvoltooidheid van dingen. En ja, op veel manieren is dat te interpreteren. Je kunt het op lijnen gebied vinden, schrijven, maar niet verder kunnen. Of zou je misschien alles al gezegd hebben in dat schrijven. Misschien kun je om beroemd en legendarisch te worden... beter op jonge leeftijd overlijden... en een paar briljante dingen op papier achterlaten. Nou ja, de nu volgende schrijver, Jean-Pierre Ravi, die ging niet vroeg dood. En die had ook zeker nog niet alles gezegd. Maar in dit geval liet een nieuwe bundel... wel heel erg lang op zich wachten. Eerst maar eventjes klaarheid geschonken... over die bundel geleende tijd... Um aangekondigd, zoals gezegd. Mogen we die in het najaar verwachten? Het is de bedoeling dat die inderdaad in september verschijnt. Zelden heb ik een titel gehad die zo toepasselijk was als deze. Want mijn uitgever heeft er inderdaad jaren op moeten wachten. Ik zelf ook trouwens. En wat er niet is, dat kun je niet publiceren natuurlijk. Het komt uit als het uitkomt. Maar dit is nu aanstaande september. En... Um... Is er een bepaalde reden uh, dat het nu toch langer, volgens mij, heeft geduurd dan eerder? Want uh, zoveel tijd tussen twee bundels heeft er nog niet gezeten. Nou, het... Gaat het dichten je met de jaren moeilijker af? Nou, misschien wel. Je hebt er natuurlijk een heleboel ook al gezegd. Hè? En ik speel natuurlijk een, een, een uh, smal scala van... Uh, wel, ik, dat ik, zo zeg, ik, ik zoek het niet in de breedte, maar in de diepte. Uh, een andere factor die tot vertraging geleid heeft, is misschien het succes van de vorige bundels. Dat is toch ook iets wat je een zekere verantwoordelijkheid uh, oplegt. Het is niet zo dat je uh, uh, uh, je richt naar de wensen van je lezers, maar wel dat je bewust bent van die lezers. En dat, dat wil wel eens een, een, een, tot een soort een momentane verlamming leiden. Je bedoelt dus niet zozeer dat je door dat succes uh, in den landen werd gevraagd om, om overal op te treden, maar meer thuis aan tafel. Nou, ja, je, voel je die, die aanwezigheid? Ja, ja, eigenlijk wel. En, dat, en zoals gezegd, een zekere verantwoordelijkheid. Je moet niet met, met, daarna met, met flauwe kul cool komen als mensen uh, getroffen waren door wat je eerst sprak. Dus dat, uh, dat speelt allemaal een beetje mee, denk ik. Maar het is inderdaad ook zo, als je ouder wordt, dat je natuurlijk toch. Uh, Bepaalde dingen, Bijvoorbeeld in mijn debuut kon ik nog wat, wat, wat uitbundige liefdespoëzie schrijven. Of zo, die ik waar je nu misschien toch een beetje belachelijk mee wordt als je tegen de vijftig loopt. Dat is, een, is wel interessant hoor, om te kijken hoe dat in het algemeen ook bij andere dichters gaat. Je ziet dus nou, iemand als, als Yeats of Goethe, om eens een paar vrienden te noemen... die dus op hun oude dag inderdaad hele fraaie, geile oude mannetjespoëzie schreven. Maar je moet je ook niet belachelijk maken, natuurlijk. Dus het, het, het luistert nou. Maar de liefde houdt dus niet op? Nee. En Natuurlijk, dat, dat speelt ook overal weer doorheen. En liefde aan andere narigheid. Dus uh, wat jou betreft, of zoals jij het zelf ziet... is het wel een bundel die in de lijn ligt van je ja, vorige is, werk. Het gaat, Althans, gaat van door. de laatste twee bundels. Ja, het gaat gewoon door. En ook met vertalingen erbij, ja. daar komen we later ook nog over te spreken. Um, ja, dat is een vraag die, me, die mij toch van het hart moet. Ben je nou altijd al fulltime dichter geweest? <laughs> of heb je ook wel eens een fatsoenlijke baan gehad? Nee, nooit een slagheerlijk werk verricht. Nee, ik heb wel gastcolleges in, in, in de universiteit in Groningen gegeven. Maar dat was een, een paar jaar geleden. Een paar ja. jaar geleden. Dat vond ik ook wel heel leuk. Maar dat was toch ook maar voor een paar maanden. Nee, het is... Dus, uh ook mede door omstandigheden ben ik uiteindelijk gewoon geworden... wat ik altijd al was. Maar dat is toch niet echt uh, een geplande loopbaan geweest, nee. Maar uh, het grote succes... Ja, het grote succes is natuurlijk toch vanaf woelig stof. Ja. Die bundel is uit 89. Daarvoor was je er ook al heel lang. En je schreef ja. en dichte, maar daar kon je dan toch niet van bestaan. Nee, Nee, dat was ook wel, uh, wel af en toe heel ingewikkeld. Kies je er dan voor om dan maar met minder toe te komen... of heb je baantjes gehad? Nee, uh, uh, Baudelaire die formuleert dat heel aardig. In het verband heeft hij het over dandyisme. Hij zegt dus de dandy heeft, maar dat kun je dus ook, dat is hem bijna synoniem met de dichter. Uh, uh, geld interesseert hem niet, zegt hij. Een onbeperkt krediet <lacht> volstaat. En ja, zo heb ik ook wel een tijd geleefd. Nu, zo gauw je uh, de tering naar de niering zet, is het, is het natuurlijk gedaan. Dan blijft het altijd krabben. Maar ja ik vroeg... De omstandigheden moeten zich aanpassen niet, aan mij en niet andersom. Maar dan is het toch plezierig als dat echt zo gebeurt natuurlijk ook. Ja, het was ook heel aangenaam dat dat op een gegeven moment ook een beslag kreeg. Ja. En uh, je zegt dat je dus eigenlijk altijd al dichter was. Moet je, moeten we zo ver gaan te zeggen dat, dat je als dichter wordt geboren... Nou ja, dat is natuurlijk het oude, oude adagium. Hè? Een poeta nascituur, non-fit. Een dichter wordt geboren en niet gemaakt. Maar het is mijn overtuiging dat alle literatuur... Een, een toch een ervaringskunst is. Hè? Je hebt een, niet zoals in de muziek... echte wonderkinderen bijvoorbeeld. Uh, dan moet je eerst iets gebeuren. Dus als de hormonen gaan opspelen... Eigenlijk, dan, dan uh, gaan veel mensen gedichten schrijven. En bij de meesten gaat het ook weer over. Alleen bij sommige onfortuinlijke individuen... die wij als dichters aanduiden, houdt euh, dat niet op. Uh, maar het is bijvoorbeeld zo dat je uh, ontroerd kunt worden... door een muziekstuk van een negenjarige Mendelssohn of zo. Maar de enigen die ontroerd worden door het gedicht van een negenjarige... zijn zijn ouders. Ja. Dus dat, uh, maar iets toch... ouder heb je natuurlijk ja. uh, uh, Rimbaud, uh, Jacques Perk... Er zijn ja. toch een paar ja, wel, maar dichters. Dat, is, te dat noemen zijn die dus heel jong. Mensen die, die, maar die dus in hun puberteit uh, zijn gaan dichten en dat, dat, dat is verdienstelijker deden dan hun leeftijdgenoten. Maar op zich is dat geen, uh, geen, niet in tegenspraak... met mijn, zo even bout geformuleerde stelling. Nee, dat klopt. Maar vind je dat als een uh, iemand uh, jong dicht en mede daardoor toch ook, en vooral natuurlijk als hij jong sterft, dat hij daardoor beroemd wordt? Dat dat vaak... Ja, uh, is dus helemaal niet zo jong gestorven. Die is er gewoon mee opgehouden. Ja, die is 37 geworden. Ja, geloof ik. ik geloof zijn 20 als een niks meer geschreven heeft. Nee. Misschien al wel eerder. Kun je je zoiets voorstellen? Dat je op zeker moment denkt... Ik stop er niet mee, want ik heb alles gezegd. En dat je nou dan ja, nog een dat heel ander leven gaat leiden. Dit is, het is op mijn leeftijd een beetje uh, niet meer zo aan de orde. Ik wil jong gestorven, dat lukt niet meer. Dat kan niet meer, nee. <lacht> nee. Maar er is nog wel een nou ja, is wel... aardige tijd te gaan, denk ik toch? wel. Je, je denkt regelmatig natuurlijk dat, dat, dat, dat iedereen kent die angst... dat er niks meer komt en dan opeens is dat weer wel zo. Dus dat... Uh... Ja, god, ik zei uh, aan voorbeelden. Hè? Paul Valéry heeft 22 jaar lang geen regel op papier gekregen... en schreef daarna zijn beste bundel. En, en Rielke heeft acht jaar gezwegen. Uh... Daar werd ze, ook, werd ze ook heel ongelukkig van... Ja, dan gaat het dus om mensen die, ook, ja. die wel wilden, maar ja. niet konden. Ja, oh ja iedereen, iedereen kent volgens mij die periode. Als dat niet zo is, is het ook niet best, denk ik. Het land moet af en toe braak liggen. En dat er dan af en toe toch weer gewoon iets komt... zijn er bepaalde omstandigheden die je moet, moet creëren, moet, je, moet, moet nou, maken... zodat je denkt, ja, verdomme, je als misschien... ik dat nu naga... altijd als ik die muziek opzet of in zo'n stemming verkeerd... dan komt er een gericht... Het is, als dat zo makkelijk was, dan, dan, dan bestond het hele probleem natuurlijk niet... wat iedereen kent, van het writersblok of het poet's block, Maar uh, Het is wel zo dat als je je voor openstelt, dat is wel een voorwaarde natuurlijk. En het komt allemaal toch uit één bron. Dus als ik een, een avond lang uh, uh, geconverseerd heb... Uh, en in een in, in, in amusant gezelschap dan, dan is de kans op een gedicht veel geringer... dan als je uh, tijdenlang in eenzaamheid doorbrengt. En dat is natuurlijk uh, steeds minder aan de orde. Misschien moeten we die, <lacht> zo dat wat meer gecreëerd moeten worden. U hoorde Arjan Peters in gesprek met Jean-Pierre Ravi En dat interview uit Opium dateert van 1999. En het was een bijdrage van de AVRO. Dat uh, geldt overigens ook voor dat... Onvoltooide leven van Malcolm X, dat was ook een programma van de AVRO. Gelukkig verscheen er in de tussentijd van Jean-Pierre Ravi natuurlijk van alles. In 2008 won hij de Charlotte Keulenprijs. En het meest recent verscheen van hem in 2012... de tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag. Dus gelukkig voltooide hij nog heel veel na het lange tijd... niets te hebben kunnen voltooien. Ja, en daar ging het dus over... Hier bij Woord op Radio 1 van de VPRO. Het is voorbij. Programma, ons programma is dus wel voltooid, maar allemaal met onvoltooide onderwerpen. En bij het een is dat wat schijnender dan bij het ander. We gingen deze week op zoek naar dat onvoltooide. In jezelf, buiten jezelf en daarbuiten. Goed. Um, Woord wordt gemaakt door Niemke Vijs, Geertjan Strenghold, Marielle Dekker, Tom Klaassen en ondergetekende. Productie Tatjana Oei en Iris Fransen. Eindredactie Remy van der Brand. Vragen, opmerkingen, mailen naar woord.wpiro.nl. De techniek vannacht was in handen van Hans Schelvis. Presentatie Nora Romanesco. Mocht je nou even iets willen nakijken of opnieuw willen beluisteren... ga dan naar onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. Zometeen naar een kort journaal het NOS Radio 1-journaal met Mark Visser. Heel goed weekend toegewenst en tot volgende week. Dag! VPRO Radio 1. Dit was Woord.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 Wij van IndiePender vinden het belangrijk dat je zorgverzekering naadloos aansluit op je persoonlijke situatie. Daarom helpen we op IndiePender.nl stap voor stap met het kiezen van de beste zorgverzekering. Heel gemakkelijk. En heb je toch nog een vraag? Dan zit ons team van zorgexperts klaar om je telefonisch te helpen. IndiePender houdt het beste in verzekeraars naar boven. U wilt genieten van uw cd's en radio in levensecht kamervullend geluid, maar geen grote luidsprekers en losse componenten.